Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht, welkom terug bij Casa Luna. We zijn nog een uur bij u en uh, tussen 1 en 2 mogen luisteraars altijd met ons meepraten. En er wordt altijd weer een vraag geformuleerd die in het verlengde licht van het eerste uur. Nou, wij hadden het over de grens van de mens. Over ethiek, over techniek, ethiek, over allerlei manieren om over het leven na te denken. En uh, de technologische ontwikkelingen die daar een rol bij spelen. Nou, daar gaan we het ook over hebben. Welke technologische ontwikkeling heeft een sterke invloed op uw leven? Is dat bijvoorbeeld de komst van een huishoudelijk apparaat? Een computer? Een medische techniek? Een medicijn misschien? Een bijzonder werktuig? Uh, nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen. Of u mag erover bellen. U kunt ook mailen trouwens, kaasaluna@ncrv.nl. U kunt ook twitteren, uh, hashtag ksaluna. Maar als u wilt bellen, dan kan dat via 0800-1121. En persoonlijk vind ik dat toch eigenlijk nog altijd het leukst. Want dan uh, horen we de stem erbij. 0800-1121. Ik geloof dat er aardig gebeld wordt. En in ieder geval heb ik als eerste beller nu Corine uh, Jutkins aan de telefoon. Goeienacht. Uh, nacht. Is er een, een bepaalde ontwikkeling, een technologische ontwikkeling... die een belangrijke rol in uw leven speelt op dit moment? Absoluut, ja. En uh, voor mij is dat de facet de denervatie. En dat is een medische technologie. Kunt u dat nog een keer noemen? Facetdenervatie. Heb ik nog nooit van gehoord. <laughs> nee, het, uh, het is uh, niet al te bekend. Het is een uh, methode waarbij door middel van naalden uh, uh, warmte opgewekt wordt in zenuwen. Waardoor de pijnprikkels uh, die vanuit een plek uh, die pijn veroorzaakt... of waarvan de hersens denken dat die pijn veroorzaakt, niet meer doorkomen. En daardoor kun je dus pijnvrij leven. Oh ja? Ja. En, en moet dat dan vaak? Uh, dat ligt eraan. Uh, het is uh, uh, bij mij twee keer gedaan ondertussen sinds uh, 1999. Ik kreeg ze omdat ik, uh, ik heb twee uh, rughernia's gehad. Ja. Daar ben ik in 1991 uh, aan geopereerd. Daar is wat misgegaan en dat gebeurt vaker. Dat is niemand schuld. Dat is gewoon een risico van de operatie. Daar heb ik een zenuwwortelbeschadiging opgelopen. Waardoor ik dus continu pijn bleef voelen terwijl er eigenlijk niks meer aan de hand was. Uh, dus de zenuwen waren compleet uh, in de war. Oh. En toen ben ik uiteindelijk terechtgekomen in een pijnkliniek in uh, tijd nog Schiedam. En uh, daar heb ik een, uh, uh, het voorstel gekregen om uh, die facetdenovatie te laten doen... waarbij uh, die zenuwen dus in feite op een andere manier geprikkeld worden... waardoor ze die pijnprikkels niet meer doorgeven. Uh, yeah. En uh, na de behandeling was ik volledig pijnvrij. En hoe werkt dat dan? Wat, wat gebeurt er dan precies? Uh, wat er gebeurt is, uh, uh, de huid wordt verdoofd, daar worden dunne naalden worden in de zenuwen gestoken, daar worden kleine stroomstootjes uh, doorheen uh, gestuurd om ervoor te zorgen dat ze de gevoelszenuw te pakken hebben. Want je hebt natuurlijk zenuwen die uh, motorisch uh, nodig zijn en zenuwen die gevoel uh, doorgeven, dus we moeten wel de juiste streng zien te vinden. Ja. Op het moment dat ze die gevonden hebben, dan uh, wordt daar warmte opgewerkt of er wordt stroom doorheen uh, zodat het warm wordt. En dan gebeurt er iets in die zenuw waardoor die pijnprikkel geblokkeerd wordt. Kan dat voor iedereen helpen? Uh, ik weet niet of dat voor iedereen kan helpen. Ik weet wel dat het uh, helpt voor uh, mensen bijvoorbeeld zoals ik die een zenuwbeschadiging hebben. Het wordt veel gedaan bij hernia's, het wordt veel gedaan bij nekhernia's, ook, uh, heb ik ondertussen begrepen. Ja. Uh, het wordt ook vaak als proef gedaan. Het houdt niet bij iedereen, het is niet bij iedereen blijvend. Uh, gemiddeld staat er uh, drie maanden tot vijf jaar. Nou, mijn Zo. eerste behandeling hield uh, acht jaar. Dat, houd, dat ligt nogal uit elkaar, zegt drie maanden tot jaar. ligt uit elkaar. Ja, ja dus, daar uh, is waarschijnlijk ook de effectiviteit van de behandeling uh, aan af te lezen... of het voor iemand inderdaad wel uh, zin heeft of niet zin heeft. Want het is niet een universele pijnstiller... maar het is stukken beter dan de zware pillen die ik daarvoor slikte. Ja, acht jaar hield het stand en de tweede ja. keer? Ja, klopt. En de tweede keer is uh, 2007 geweest en uh, die doet het nog steeds. Dus u kunt nog een jaar of vier... Uh, als het net zo gaat als de vorige keer wel, inderdaad. En ja. als, het, als het gebeurt, doet, doet dat dan pijn? Uh, ik vond het verschrikkelijk zeer doen, maar het is maar heel even. Oké. Okay. En ik had ondertussen elf jaar pijn uh, achter de rug. Dus dat die twintig minuten van de behandeling konden er ook nog wel even bij. Ja, u, u was wel wat gewend. Nou, ik kan me helemaal, ik was wel wat gewend. helemaal ja. voorstellen. Ik ga dat eens dus even googlen. Uh, hoe, <laughs> kunt u nog één keer zeggen hoe het heet? Het is facet denervatie. Facet denervatie. Ner ja. Ik, denk dat, ik, denk, ik weet bijna zeker dat er nu mensen zitten te luisteren... denken, zou dat wat voor mij zijn? Dat kan best. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf een hele sterke voorkeur... voor de man die beide behandelingen bij mij gedaan heeft. Want die heeft zijn hele carrière aan pijnbestrijding gewijd. Ja. Toen ik voor het eerst te horen kreeg van... u moet naar de pijnkliniek... was mijn eerste gedachte... nou, dat betekent dus dat ze niks meer voor me kunnen doen. Want een pijnkliniek was voor mij pillenprop proppen, pappen en nat houden. Ja. Dus ik had eigenlijk een beetje voorbereid... Op een, een leven waarbij die pijn een permanente aanwezigheid zou zijn. Ja. En toen kwam ik bij dokter Halim in Schiedam En uh, die stelde deze behandeling voor. En het was alsof, letterlijk alsof er een knop omging. De behandeling die werd gedaan. en de prikkel werd gestopt. en ik had geen pijn meer. Dan kun je je geluk niet op, hè? Ik, ik zat. Uh, daarna, na de behandeling. moest ik nog even wachten tot mijn man me op kwam halen zat ik in de gang een potje te janken van geluk. En dat was zo ernstig dat de dame naast me in de rolstoel zich grote zorgen begon te maken of ze nog wel naar binnen wilden. Ja. Die heb ik maar even moeten uitleggen dat het tranen van geluk waren en niet van uh, ellende. Weet u ook hoe het met haar is afgelopen? Uh, nee, nee. Daarna kwam mijn man naar Halen en ik heb haar niet meer gezien. Ik heb uh, dokter Halim daarna nog wel weer gezien. Die was ondertussen naar een ander ziekenhuis gegaan. En uh, daar ben ik heen gereden. 300 kilometer. En uh, dat dat heel... Want kunt, kunt u aangeven hoe, in welke facetten van uw leven het allemaal verschil maakt? Waarschijnlijk in alles. Ja, dat dacht ik. Ik had uh, twee hernia's. Uh, daar heb je natuurlijk al een hele periode last van. Ik heb daar ook mijn studie door op moeten geven. Ik kon nauwelijks meer lopen. En toen der tijd was de standaardbehandeling nog gaan liggen: hè, plat. Twee weken, zes ja. weken, dat was standaard toen. Nu weet je dat dat niet zo hoort en dat dat eigenlijk heel dom is. Maar goed, toen was dat nog helemaal normaal. Uh, dus ik heb daar mijn studie op moeten geven. Ik kon haast niet meer werken. Dat was, uh, ik sleepte me door de dag heen. Ik heb uh, een anderhalf jaar uh, nauwelijks kunnen bewegen. Ik kon misschien honderd passen lopen. Ik kon misschien een minuut staan. En daar hield het mee op. En nu kan alles weer. En nu kan alles weer. Ik werk normaal weer. Ik heb een sociaal leven. Ik sta nu met u te praten. En het is uh, een behandeling die heeft mijn leven gered. Absoluut. Want ik denk dat ik anders in een rolstoel terecht was gekomen. En niets meer had gekund. Want pijnstellers werken ook maar tot op zekere hoogte. Je bent niet pijnvrij met pijnstillers, dat, dat neemt de scherpe kanten eraf. En als je geluk hebt, dan houdt het een beetje, maar het komt altijd terug. En je wordt doodmoe van pijn, dat is een van de dingen. Dat het zeer doet, is op zich niet eens zo erg. Maar je wordt er dood en doodmoe van, van pijn. En stront kan ik me voorstellen. En ook, het heeft ook invloed op je omgeving. En, en dat niet alleen, maar omdat je zo weinig kunt, betekent dat dat ook bijvoorbeeld voor je partner de taak een stuk zwaarder wordt. Ja. Eigenlijk kun je zeggen dat facetdenervatie voor u een synoniem is voor geluk. Dat is absoluut, zeker. En, dat is, uh, en als deze dokter ooit weer verhuist, al gaat hij naar de andere kant van de wereld, ik reis hem achterna als ik het weer nodig heb. Maar zijn er geen anderen die het ook kunnen? Want dat, zou wel handig dat weet ik zijn. niet. Deze man die vertrouw ik zo door en door dat uh, ik hem alleen maar mijn zenuwen door wil laten prikken. Ja, Heeft het u is natuurlijk wel. Je moet vertrouwen, hè, want ook dit kan misgaan. He, uh, of je geeft zelf een verkeerde aanwijzing, want je moet tijdens het zoeken naar die uh, gevoelsstreng ja. zelf aangeven wat je voelt. Hè. Het, het is millimeterwerk wat hier gebeurt. Uh, er kan wat misgaan met zo'n behandeling, dus dan moet je wel heel erg veel vertrouwen hebben in de arts die het doet. Heeft u hem alles gezoend? Uh, nee, nee, nee, dat zou uh, in de verhouding met uh, deze arts ook zeker niet uh, uh, in vragen komen. Wat dan? Nee, het is uh, een, een heel toegewijde man die zijn hele carrière aan pijnbestrijding uh, heeft... Ja, nee, moet je, je kan hem toch wel om de hals vliegen, zou ik me kunnen voorstellen. Dat uh, zou ik wel doen als dat in de relatie... Uh, <laughs> het is ongepast. Het, het is ongepast, ja. <laughs> nou, maar het is, uh, deze man is wel mijn held, uh, wat dat betreft. ja. ja ik hoop dat hij het hoort. Ja, hij heeft me gewoon mijn leven teruggegeven. En deze, deze vorm van pijnbestrijding uh, heeft ervoor gezorgd... dat ik nu een normaal leven kan leiden in plaats van dat ik uh, met pijn... Heel weinig kan doen. Het is mij helemaal duidelijk en ik kan me ook helemaal voorstellen. Ik, ik dank u wel voor het bellen. En graag gedaan. En, hé, uh, hey, dat telefoonnummer herken ik. Dat is in de buurt van uh, Commerceel, Gijpskerk? Uh, het is uh, in het uh, westenkwartier, het Middelgrimse Land in Groningen, inderdaad. Ja. Het is een klein dorpje, iets ten noordwesten van Groningen. Oké, okay. nou, uh, bedankt voor het bellen. En, en, en u een, ook bedankt. De en de beste. een prettige avond. Dag. Dag. Uh, even even een mailtje tussendoor. Uh, dat is ook wel grappig. Zonder mijn bril zou mijn leven er drastisch anders uitzien. Letterlijk. Uh, mijn iPhone en mijn afwasmachine hebben mij sig sig significant gelukkiger gemaakt. En de pil vind ik de beste uitvinding ever. Er staat geen naam bij. En dat mailadres, dat is ook niet echt een naam volgens mij. Uh, nog even een mailtje erbij. Uh, dag Klaas. Ik erg me mateloos aan de Twittermanie van de jongste tijd. Ach. Um, tweets zijn in mijn bescheiden ogen niet meer dan onnozele taalscheetjes... die vaak door de media worden opgevangen in flesjes... en vervolgens als parfum aan de man en de vrouw worden gebracht. Denk daarbij aan de tweets van zogenaamde BN'ers... die regelmatig in de media nogal gehyped worden. Weg met Twitter, leven de handgeschreven brief. En natuurlijk leven de e-mail dat ook. Ja, nou ja, dus het leven is... ...daarmee niet heel veel beter geworden door uh, Twitter in ieder geval. Um, miep, heb ik aan de telefoon. Ja, dat ben ik. Goeienacht. Nou, ik heb het over iets heel anders, hoor. Dat... Ik heb het over mijn moeder. Oh. Maar, mijn moeder is 97. Zo. Die zit in een verzorgingshuis. Geweldig, daar wordt heel goed gezorgd. Mhm. Mm maar nou, was ik, woensdag was ik bijna. Ja. Toen zei de zuster, ze is incontinent... En de ontlasting is zo stijf dat het, het zit helemaal tegen de huid geplakt. Yeah. Moeten ze het recht afkrabben? Ik zeg, nou, ze, ze, ze, ze, ze, ze zegt waarschijnlijk komt het door de staalpillen. Want ze is 97, maar ze stoppen er van alles in. Weet je, het, het is een hele farmacie daar van binnen, zo langzamerhand. Ja. Yeah. Dus ik zeg, nou, ik zeg, dan ga ik naar de dokter. Zal ik de dokter bellen dat hij die, die staalpillen moet stoppen? En. Uh, dat was woensdag, dus donderdagochtend bel ik de dokter op. Uh, ik wil even met ze praten. Nou is haar eigen dokter, die is er dan niet. Ja. Dus dan hebben ze zo'n du duo-baan. Nou dat kan ook, maakt mij niet uit. Dus ik ga naar die dokter toe. Ik zit aan nou, mijn moeder die uh, is incontinent. En haar ontlastingen, dan moeten ze echt heel boenen van de billen af. Ik zeg, uh, ik wil hebben dat jullie stoppen met die staalpillen. Ja, maar dan moet ik eerst met die dokter even praten. Ik woon, je bent toch ook dokter? Ja, maar dan moet ik met haar even praten. En dan wordt het pas dinsdag. Oh ja. Is het dinsdag? Zit is vandaag woensdag, donderdag? Is het vrijdag, zaterdag, zondag, maandag? En ik zeg en ik heb gisteren de zuster gesproken en die zei dat als je dat even doormeldt dat ze die van die stapel afgaat, dan is dat over, dan hoeft ze dat niet te gebruiken. Nou, toen zei ze van, nou, dat zal ik dan wel doen. Ik zei, ze is 97, ja. Ik zei, ze hoeft van mij ook geen antibiotica meer te hebben. Ik zei, en ook niet gereanimeerd worden. Dat had ik dus al opgeschreven, had ik al lang doorgegeven. Maar ik... dat vindt uw moeder ook? Of, uh, nee. Vindt, dat heeft uw moeder, vindt uw moeder ook allemaal? Mijn moeder die heeft jaren geleden al een, een uh, hoe heet het... Uh, dat ze euthanasie wilden hebben. Ja, ja. Maar mag ik even vragen? Want we hebben het over technologische ontwikkelingen. Ja. Dus uh, als ik dan vraag... En dat wordt op die oude mensen toegepast. En dat, dat vindt dus... dus uh, uh, u, u zegt die technologische ontwikkelingen... die medicijnen die er dan zijn... Ja. Daarvan denken ze, we hebben ze, dus we gebruiken ze ook. Uh, ja. En, en dan uh, doen we dat ook bij een mevrouw van 97... voor wie het misschien niet zo goed werkt. Dus u zegt, het is niet alleen maar gunstig wat het brengt. Nee, natuurlijk niet. Nou, ze, zit hele, dus ze zit de hele dag... Als ze de ene medicijn niet krijgt, dan is ze onrustig, dus dan gaat ze s'nachts lopen en dan gaan ze andere kamers binnen en dan krijgt ze weer medicijnen dat ze weer rustig is. Zit ze is de hele dag te slapen en dan moet dat ook weer niet. En zo krijgt ze van de ene medicijn naar de andere medicijn en dan denk ik dat mensen is 97. Maar toch? Zal... Die heeft al 40 jaar geroepen dat ze niet oud wilde worden. Oh, daar is niet echt naar geluisterd. Nee daar, is het, nee, daar wordt helemaal niet naar geluisterd. Maar eh, wat, wat zou je dan willen? Want die, die medicijnen zijn waarschijnlijk ook wel weer ergens goed voor, toch? Uh, ja, dat, dan wordt ze rustig. Ze zit de hele dag te slapen. En als ze ze niet krijgt? Dan is ze ook met de ogen dicht. Ze zegt niks meer, want ze is doof. Ik had vorig jaar nog een gore apparaat voor haar gekocht. Nou, dat is ze al helemaal kwijt. Want dat komt waarschijnlijk in de lakens en in de, was, in de wasserij terecht. En dat wordt nooit meer gevonden. En werkte dat wel goed? Wel, nee, ook niet. Want ze is, ze is erg doof. Ja. Dus heeft uh, wel een bril. Nou, die draagt ze dan. Maar zou je het dan op willen geven? Wat op willen? Ze hoeven mij niet dood. Maar ze moeten ook niet. Allerlei medicijnen, waar, waar ze dus tegenwerkingen, andere werkingen van krijgen. Geen bijwerkingen meer? Nee. Nee. Oké. Okay. En, en dan moet ik wachten tot dinsdag? Ja. Want uh, ik belde dus naar dat huis toe. Toen zeiden ze nee, maar morgen komt die dokter en als ze tijd heeft, dan zal ik haar even aanspreken. Nou, ze zei, dan bel ik wel. Nou, ze heeft niet gebeld. Dus ze, heeft, ze, ze moet gewoon wachten tot, tot, tot dinsdag. Ja. En ze wil wel erg boos op me zijn. Want ik zei, nee, het moet nu. Ja. Nu heeft ze er last van. Nu moeten ze er iets aan doen. Ja, nee, dat begrijp ik. Um, sterk erbij. Ja, dankjewel. En bedankt voor het bellen. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Goeienacht. Arie Boom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook iets uh, medisch? Ja, ik heb ook iets medisch, ja. ja, ja. Dat heet uh, totaal parenterale voeding. Dat zijn eh. nog, er zijn heel wat begrippen vannacht uh, die, die mij nog <laughs> niet zo bekend voorkomen. Totaal? Totaal parenterale voeding. Parenterale, dat doet mijn ouders denken. Parenteraal. Ja, ja dat zie ja, inderdaad. Nee, het is een, uh, het is een uh, voeding die ik uh, krijg toegediend. Omdat ik. Uh, ze hebben mijn dunne darm weggenomen omdat die aan het uh, afsterven was. En uh, ja, dan heb je geen stofwisseling meer. En dan moet mensen mens toch nog iets binnenkrijgen. Dus uh, ik, uh, ik eet wel en ik drink wel. Maar van beide wordt uh, nauwelijks iets opgenomen aan uh, voedingsstoffen. Dus krijg ik voeding op een andere manier. Dus ik heb een, een, een lijn aan mijn lichaam, zeg maar, die rechtstreeks in de ader zit. Die komt uit vlak boven het hart. Ja. En ja, daar koppel ik zo nu en dan een paar, liter, een paar liter voeding aan. En dat wordt er dan gedurende 12 uur, 13 uur wordt dat erin gepompt. Maar u zou dus eigenlijk helemaal niks anders meer hoeven eten of drinken? Dat zou kunnen, dan moet ik wel iets meer, want ik heb nu uh, twee keer in de week deze voeding en dan uh, door de dag heen uh, nog een uur of acht uh, vocht, wat ik uh, toedien. Maar ja, ik, ik zou dus uh, helemaal zonder voeding kunnen als ik uh, dit wat meer neem. Zo, zo is het ook begonnen, hè. toen de darm was uitgenomen uh, had ik helemaal niets. En dat heeft uh, weken, maanden geduurd. Maar dat, dan zit je dus heel lang te tafel als het ware, want het duurt heel lang voordat het allemaal binnen is. Ja, ja, ja. Het, het loopt vrij langzaam, want het komt in, direct in de bloedbaan terecht. Dus je kan het er ook niet in ingieten. Nee. Dus het moet met beleid uh, erin. Dus uh, nou, ik heb een rugzak en een pompje. En uh, ja, dat, dat sjouw ik dan mee. Je kan wel gewoon doorlopen. Nou, uh, ja, de conditie is niet zoveel meer natuurlijk. Hè, want uh, do, door het hele gedoe uh, uh, ga, je, ga je eigenlijk met alles uh, achteruit. Je moet flink inleveren en je bent ontzettend afhankelijk van alle uh, medische handelingen eromheen... want er moet toch een aantal keren per dag... Uh, uh, ja, een lijn aan- en afgekoppeld worden... wat allemaal heel erg secuur en steriel moet gebeuren. Ja. Dus ja, je leven, je, je leven draait de hele dag om... datgene wat je aan het meest jouwe bent, zeg maar. Ja. En, en ja. merk je daar nou zelf nog wat van dat het binnenkomt... behalve dat je, dat je natuurlijk uh, anders wel heel zwak zou worden... maar dat dat eten de, de, de, de erin gebracht wordt... Nou ja, merken in, in die zin, het, het is koud, hè? dus het is de, de hele dag je lichaamstemperatuur eh, plus iets wat je op uit kamertemperatuur mag, mag inbrengen, invoeren. Ja. Dus ja, dat is constant een, een koude toevoeging en ja van de winter was dat best wel een, een probleem. Want dan heeft het ook heel koud, je moet een dikke trui aan. Om, uh... Ja, ik heb het de hele dag door heel koud, dus als het zonnetje schijnt ben ik heel erg blij, dan kan er één laagje af. Maar die andere lagen blijven zitten. Hoeveel lagen zijn dat? Nou ja, ik heb een uh, t-shirtje en een t-shirtje met lange mouwen. En een overhemd en een truitje. En, uh, ja, zo. Uh, ik, ik, moet, ik moet me er gewoon tegen weren. Want ik heb uh, niet voldoende bij te zetten om, uh, om zelf op temperatuur te houden. Zeg maar. en, en bent u... Uh, heeft u vet? En nauwelijks. Ja. ja. Nee, ik ben, uh, ik ben altijd een... Uh, gespierde spijker geweest, dus... Uh, oh, dus ja, in dat... die zin is het niet veel van? Je... Nee, is... nee, nee, nee. Ik, ik, het is een hele goede manier om af te vallen. Ja. Want, uh, ja, je neemt niks meer op, dus je kan eten wat je wil. Maar, uh, ja, voor de rest is het niet ideaal. Je bent ontzettend uh, ja, gebonden aan uh, de plek waar uh, alle medische attributen staan. De ampulletjes, de naalden, de doekjes, de steriele toestanden. Ja. Leuk is anders. Dus je kan, ja, je, kan, je kan nooit ver weg, zeg maar. En uh, eten, vindt u dat nog leuk? Ja, ja, ik vind uh, eten uh, <laughs> lekker. Ik vind het uh, eigenlijk lekkerder dan dat ik het ooit gevonden heb. En ik doe het ook nog. Ik, ik kook ook graag. En, maar maar ja, het doet niet zoveel meer met me. Maar ballen, je mag dan de ook de alles Je, mag, dat ik wel geniet. je mag alles eten? Ja, ja, ja. Een ja, gebakje gaat erin. En, uh, ja. Je kan gewoon vier gebakjes nemen. Dat gebeurt niet. Ja. Ja, de borrel moet ik wel laten staan of moeten, maar ik kan het gewoon niet hebben. Helemaal geen alcohol? Nee, nee, nee. dat is jammer. Ja, maar goed. Maar, nou even de vraag, want we hebben het over die invloed van technologische ontwikkeling. U vertelde al dat er veel aspecten aan zitten die niet prettig zijn. Je kan niet filmen, het is altijd koud. Ja. Nou, meer van die dingen. Maar zonder deze totaal parentarale voeding, dat zeg ik niet uit mijn hoofd, moet ik eerlijk bekennen... Uh, zou u misschien wel overleden zijn? Ja, dat klopt. Ja. En ik heb uh, elf dagen op die IC gelegen toen dat hele zaakje begon. En uh, aan het begin van de dag wisten ze niet of ik het einde van de dag zou halen. Uh, daarna heb ik vijf maanden opgenomen gelegen. En uh, daarna komt dus het hele verhaal van hoe erg ik er, er aan toe was geweest, en nog was eigenlijk. Uh, en dan, ja, dan ga je denken, en wat ik daarmee gedaan heb, is dat ik een, uh, een uh, behandelverbod uh, uh, op papier heb. Uh, alle doktoren die met mij te maken hebben, die hebben dat behandelverbod ook. En ik wil absoluut niet nog een keer een OK in, uh, waarbij het nagenoeg zeker is dat ik er slechter uitkom, als dat ik erin zou gaan. Ja. Hoe oud bent u als ik graag mag? Ik ben 59. Nee, dat is nog wel jong hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Wat vindt u ja. dan het leukst om te doen? Wat zegt u? Wat vindt u het leukst om te doen? Zo, of heel, uh, heel leuk om in het te dagelijks doen? leven? Ja, gewoon, ja. U bedoelt daarvoor of daarna? Nee, nu, nu, nu. Nu, ja, uh, wat, vindt u, wat vind je het leukst? Uh, of het leuk gewoon. Ja. Uh, ik, ik heb altijd een heel erg actief leven op en aan het water gehad. En dat heb ik allemaal vaarwel moeten zeggen. Ja. Dus uh, je, je raakt een hele kring van uh, mensen, uh, vrienden, collega's, kennissen kwijt, uh, omdat je, uh, ja, je... je bent uit die wereld gestapt, nou iets, zeg ik vroeg, maar. Ik vroeg nog iets leuks, hè? Ja, uh, nou ja, wat, er... wat blijft er dan over? Dan, dan moet je gaan zoeken. En eigenlijk is dat heel raar, maar je wordt gedwongen door je, door je omgeving, omdat ja, je bent er toch nog, en uh, uh, de, denk aan de dingen die je wel leuk vindt, en uh, probeer daar iets uit te halen. Ik moet dus Gedwongen op zoek naar iets leuks. U wordt gedwongen om blij te zijn dat u nog leeft? Ja, en, en te, terwijl ik zelf, ik, ik ben ook blij dat ik nog leef, maar eh, eh, zo'nzelfde moment gaat. Eh, die beslissing heb ik genomen. En ja, wat is er dan nog leuk? Wat je doet, nou ja, de laptop op schoot. Uh, en uh, ik heb bij mijn laatste opname in het ziekenhuis uh, ben ik Twitter tegengekomen, dus uh, ik Twitter. Uh, daar heeft uw programma mij ook gevonden. En uh, ja, de afstandbediening van de televisie en het wandelen met het hondje, en dat is ongeveer mijn actieradius en horizon. Ja. Ja, ja het is. Uh... Dus. Het is, dat is lastig af en toe. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Mag ik u bedanken voor het bellen? Ja, zeker. En twitteren dus. <laughs> ja, oké. Okay. En uh, elkaar... het allerbeste. Hè? Ja, succes met de uitzending. Dank u wel. Oké. Okay. Ik doe nog even wat mailtjes. Ga ik zo, nu we het toch over Twitter hebben, eens dus even kijken of daar wat binnen is gekomen. Maar eerst nog wat mail uh, van Peter Drabbe. Bijvoorbeeld technisch gezien het communicatienetwerk, of uh, terwijl internet, dat is een belangrijke technologische ontwikkeling dus... Maar ook steeds vernieuwende communicatietechnieken. Ik ben zelf senior network engineer bij de grootste kabelaar in Nederland. En ga dus voor de communicatietechniek. Daar kiest hij voor. De vraag was, welke technologische ontwikkeling heeft een sterke invloed op uw leven? Is dat de komst van een huishoudelijk apparaat, een medische techniek, een bijzonder werktuig? De iPad of een medicijn? Nou ja, dat is ook medisch. Ehm... Um tot nog toe veel medische reacties ook. Maar als u iets anders heeft dat uw leven, zoals de computer, dus eh, ernstig beïnvloed heeft... dan horen wij dat graag via de telefoon 0800-1121. 0800-1121. Mail kceluna.ncrv.nl. Of Twitter, hashtag Kazuna. Nog één mailtje. Als ik die zo snel kan openen. Uh, waarvan... Nee, dat is een ander... Nee, dat gaat hier niet over. Sorry, uh, dat dus niet. Even kijken naar... Nou, we gaan even wat muziek draaien. Dat lijkt me wel... Het is ook al bijna half uh, twee, dus dat wordt ook wel eens tijd. Wij gaan een muziek draaien van Michael Bublé. Bublé, en, uh, dat is een Canadees volgens mij. En hij zingt over Hollywood.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 is een leuk plaatje, maar iets te kort. Ik heb een beetje een plakkerig koekje gegeten. Ook heel lekker trouwens, maar uh, had ik beter wat eerder kunnen doen. Goed, dit was Michael Bublé dus uh, met... Uh, oh ja, Hollywood was het. We hebben het over uh, technologische ontwikkelingen. Welke ontwikkeling heeft een sterke invloed op uw leven gehad? U kunt bellen 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl en uh, twitteren hashtag Casaluna. Koekje, werkt nog wat door. Um, ik heb nu Wilco aan de telefoon. Hallo. Hallo. Hi. Heb jij ook iets technologisch? Ik heb iets, ik heb iets technologisch. Het is een, uh, een muziekinstrument. Ja. Uh, en dat heet de theremin. Ken de, je dat? Is, ja, dat is van, hoe heet ze? Veelowski. Veelowski speelt het onder andere, ja. Ik denk dat dat de bekendste Nederlandse speelster is, ja. Wat is dat ook alweer? Want zij had, zij had ook een zingende zaag volgens mij, maar er zat ook nog iets anders, ja. Ja, het, het, het lijkt stiekem wel een klein beetje op zingende zaag, maar dit is hele, helemaal elektronisch. Ja. Het is, uh, uh, zeg maar, zo'n beetje het oudste, één van, van de oudste muziek, elektronische muziekinstrumenten. En het is uitgevonden al in 1920. En dus het is eigenlijk de voorloper van alles, synthesizers en keyboards en elektrische uh, gitaren... Het is een kastje met twee antennes en rond die antennes zit een elektromagnetisch veld. En je beweegt je handen in die velden, die onzichtbare velden, als een soort uh, onzichtbare strandbal zitten zeg maar, rond die antennes. En daar beweeg je je handen in en kun je dan toonhoogte en volume van de elektronische toongenerator beïnvloeden. En ik geloof dat niet dat ik er veel is, van is, snap. Ja, het is heel magisch om te zien... Ja. En fantastisch om te doen. Heb jij zo'n ding daar staan toevallig? Uh, nou, ik, ik speel het zelf al een jaar of veertien. Uh, dus ik kan het... Nou ja, als ik, mijn ogen, ik, ho, ik hoef er niks voor vast te pakken, want je raakt er niet aan. Dus ik kan mijn ogen maar dicht te doen. En ik heb een theramin voor mijn neus. Zeg maar. Dus, dus, ja, maar uh, je kan hem niet laten horen dus? Ik, nee, ik kan hem niet, oh, nee, ik kan hem helemaal niet laten horen. Wat erg. He, nee, ik, er ik, iemand... kijk even, ik kijk even naar de techniek. Heb, de, hebben wij zo'n teremin geluid ergens... Uh... We gaan even daar de Teremin op zoek. Ik kan, wat, ik kan wat hints geven over muziek die jullie misschien hebben liggen. Ja, van Velofsky misschien. Ja, noem eens wat. Iets van, nou, Velofsky heeft inderdaad een paar nummers. Uh, even kijken. Er is dus een liedje dat heet Katzenjammer. Katzenjammer. Katzenjammer. En ook een liedje Mexicaanse hond. Daar komt is het ook, is ook van Velofsky's Teremin in. Mexicaanse ook, hond. als jullie uh, van uh, Captain Beefheart... Uh, het nummer electricity van uh, Cephas Milk heet, die plaat, ja. geloof ik. Nou, ja, we gaan even <laughs> kijken. Uh, uh, uh, goed. Maar jij ziet hem zo voor je. Nee, ik, ja, het is, het is echt, je, hebt, je hebt echt een, een, een kastje voor je neus en uh, uh, voor je rechterhand, zeg maar. Daar controleer je de toonhoogte mee, je hebt een, een, een rechtopstaande antenne. En uh, je beweegt je handen daarin. Per weg van de antenne heb je een lage toon. Hoe dichter je bij komt, hoe hoger de toon wordt. Het klinkt ook wel een, een beetje als een zingende zaag. Alleen met een veel groter bereik. En met je linkerhand die heb je dan boven een lusvormige antenne. En daarmee bepaal je de toonhoogte. Ik, uh, ik heb nog niet dat, uh, die gave zoals jij om dit helemaal voor me te zien. <laughs> maar ik speel het dan ook nog geen veertien jaar. Wa waarom heeft het je leven zo veranderd? Nou, het, uh, het is... Uh... En ik, ik studeerde op een gegeven moment muziek, muziektechnologie in Hilversum. En, heel veel ja. en um, ik was omringd door waanzinnig goede toetsenisten die allemaal hele coole dingen konden doen met allemaal synthesizers. En ik ben helemaal geen toetsenist. Dus ik had echt zoiets van ja, ik zit hier, ik ben ook aangenomen op deze school, dat, heeft, dat is niet voor niks. Ik moet ook een weg zien te vinden in de muziek op mijn eigen manier. Ik moet gewoon heel eigen wijs doen en een heel eigen wijze instrument uh, gaan spelen. En een van de termen had ik gehoord. Ja. Op dat moment had je net een klein beetje internet, uh, ver voor Google, maar je had al wel Altavista en zo. En dan vond je iets van twintig pagina's waar iets over de term in te vinden was. En natuurlijk de encyclopie met, met een vermelding en zo. En toen vond ik langzaam. op een gegeven moment vond ik uh, een Amerikaans bedrijf Mooc, Mooc Music, ja. wel bekend van de Mooc Synthesizer. De meeste mensen zeggen Mooc, maar het is Mooc. Ja. En... Uh, die bouw, die, die gewoon in Amerika. Dus ik heb er eentje over laten komen. En ik heb me, Dat was een soort bouwpakket. Ik heb hem in elkaar gezet. En uh, ik schrok me op toen er geluid uitkwam. Want het, uh, het werkte allemaal. En het, dat, dat heeft toch. To, toen kon ik opeens mijn eigen ding gaan doen. Uh, en uh, die tegen mij zelf is, is al fantastisch. En ik, ja, ik ben er dan ook. Met, met allemaal andere muziektechnologische middelen aan gaan koppelen. Digitale en analoge effecten en computerprogramma's en noem maar op. En um, ja, nou heb ik een soort, een soort van carrière als terminist, Maar ja, er is bij zo weinig... En wie komen daarop af dan, op een concert van jou? Um, nou, wel een hoop mensen die gewoon nieuwsgierig zijn. Van wat is dat nou eigenlijk? Hoe klinkt dat? Hoe, uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, um, er is... Er is muziek geschreven in de afgelopen uh, 90 jaar dat het instrument bestaat. Is er ook muziek voor geschreven. Dus er zijn wel, uh, uh, uh, in eerste instantie uit de klassieke traditie, uh, is er voor, voor geschreven. Maar als uh, jij een concert geeft, gaan ja. mensen dan swingend de avond door? Nee, ik, zie, ik, heb, ik zie wel plaatjes, maar we kunnen het niet laten horen. Helaas, Jammer. want we kunnen het nu, we die plaatjes hebben niet. Ik zie wel plaatjes op internet als je ernaar kijkt. Volgens mij kun je ook wat muziek luisteren op internet. Ja, er staat van alles op YouTube en dergelijke. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, dat Het ziet er een beetje gek uit. Nee, maar uh, als jij een concert geeft, dan uh, is wel niet handig dat ik vanuit de auto bel inderdaad. Dan. Um, heel onhandig. Heel onhandig. Nee, maar als uh, je als je een ja. concert, komen daar dan veel mensen op af? Hoe, hoeveel? Hoeveel zijn? Um, nou ja, ik heb niet zo'n bekende naam, dus van mijn naam hoef ik het niet te hebben. Dus... Maar nou, vanavond is dat helemaal anders Oh, wat is je... ja, helemaal, ja, nee, natuurlijk. Dat is wa fine. Wat is je achternaam? Uh, botemans. Hoe? Botemans. Botemans. Ja, Mans. ook botemans. Onthoud dat, die naam. Dat maakt het er niet uit. Het gaat om het instrument dat gewoon fantastisch is. En um, er wordt van alles meegedaan. Er zijn mensen die zich helemaal. super klassiek, uh, uh, alleen maar echt klassieke traditie zingen. Heel veel. Aria's uit de operatraditie en, en, en uh, um, um, romantische melodieën en van alles. Uh, opera werkt goed, want je kan lekker galmen met dat instrument. Wat <laughs> um, um, zit er nog meer... Uh, Mag ik even iets vragen? W wanneer ben ja. je thuis? Ik, uh, ik, ik, sta, ik sta heel braaf uh, een, twee minuten lopen van mijn huis geparkeerd. Want als je thuis bent, kun je het dan wel laten horen? Uh, ik ben... Ik ben bang op dit uur dat ik dat niet kan doen, nee. Ah. Oh. Jammer, hè? Ja, ik ben uh. nou wel heel benieuwd geworden, ja. Ja. ja. Ik heb het wel eens gehoord, uh, maar het is een beetje weggezakt bij mij. Maar, maar nog even, want speel jij alleen maar de theremin of doe je ook nog andere instrumenten? Ehm, uh, uh, even kijken. Meestal vraagt men dan van, speel je ook een echt instrument? Maar, uh, Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dank je wel, dank je wel. Nee, ik heb veel gitaar gespeeld. Okay. Maar dat was ook, de, ja, maar pas met de termijn ben ik, heb ik echt, uh, dat ik het gevoel had van, ja, nou kan ik lekker mijn eigen ding doen. Ongehinderd door uh, uh, uh, tradities of, of methodes zoals die, eh, uh, uh, nou, bij uh, die de, andere instrumenten. Alleen het is niet iets waar je rijk mee wordt waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee. Je kan, kan er gewoon heel veel lol mee maken, dat sowieso. En uh, ik gebruik het nu ook veel op scholen, in de kunsteducatie de kunst, en zo. Daar ben ik uh, nog mee bezig, maar uh, ik heb al de afgelopen jaar denk ik alweer zo'n 150 kinderen ook de theramin laten zien. En die staan allemaal met grote ogen en klapperende oren uh, uh, de theramin uit te proberen en dat is uh, fantastisch. Want ja, zonder aanraken muziek kunnen maken, dat is uh, gewoon ja, een hele bijzondere ervaring. Nog, nog, nog één vraag erover. Als jij s'avonds uh, thuis bent of overdag of zo, en je hebt even niks te doen, ga je dan ook voor de lol gewoon even theramin spelen? Ja, liefst, liefst met een hoop andere dingen erbij. Met effecten en... Uh, uh, ja, wat is dat al? Delays en dergelijke. Zoals die allemaal zijn uh, apparaatjes. Maar ik, ik weet niet hoe technisch ik moet worden. Maar uh, ik, haalde, ik, haalde, ik hang er graag een computer aan. Met een hoop elektronica en, uh, en computerprogramma's. Om uh, meer, meer, meerdere lagen te maken. Een beetje soundcape-achtig. Uh, uh, en, en dan... Wel om dat dan weer een beetje door te componeren. Ja. Dus dat het wel echt, echt een stuk, uh, gestructureerde stukken worden... met uh, soundscape-elementen en melodische uh, aspecten erin. Ja. Ik, ik hoor nu trouwens dat we het toch het kunnen laten horen. Tenminste, ik weet oh. niet of die er al is, maar de, het schijnt in de Good Vibrations. Oh. Van, ja, van maar de... dat, is een, dat, is, dat, dat is geïnspireerd op een termin, maar het is geen termin. Maar laat me horen, dan kun je, dan, want het is wel heel erg... Het is een ander apparaat. Hebben wij hem al scherp oh. staan? En, en, en waar Zit het aan het begin al? We doen hem even. Uh, Blijf even aan de telefoon, als je wilt. Ja. We gaan hem even laten horen. Is dat dit ding? Het komt... Uh, nee, het komt... Uh, na dit roodje. Duurt dat lang, hè, dat plaatje? <laughs> het uh, duurt pas al bijna 8 minuten duurt, ja. Maar het komt al eerder, hoor. Komt-ie, komt-ie. Komt-ie, komt-ie. Oeh. Ka kan jij dat geluid ook maken? Met mijn tegenwind, ja. Alleen dit is dus een soort, ja, een, een, eigenlijk een ribbon controller moet ik het noemen. Uh, het is zo moeilijk om elke keer precies. Je moet je, je, je toon vinden in de lucht zonder referentie van ik ga speel nu een C, dan is deze dood. Weet je wel, je weet niet waar dat is, want het is geen vingerpositie of blaassterkte of knop of zo. Het is echt ergens in de lucht zit die toon. En om dan de, de volgende te vinden, moet je hele discrete bewegingen maken. Dus je hebt wel goede beheersing en van je hand. Je moet, ja, ja, het is ontzettend goed ook voor je om je oren te trainen, dit, uh, dit instrument. En orenhandcoördinatie ben je mee bezig om dat heel dat goed uh, te spelen, zeg maar. Maar het, hierop, ze doen hey. elke keer precies hetzelfde, want het is een, een, een, een, een ding dat wel op een schaal gespeeld wordt. Uh, de, dit wordt de elektro en of ook wel tenorin genoemd. Ah, okay. Waar dit op gespeeld wordt. Nou, ik heb die Beach Boys wel weer even gehad, eerlijk gezegd. <laughs> Maar ja, wel warm leuk, warm leuk. Dat was een mailtje van Sampli. Ik weet niet of dat een echte naam is. Ik weet niet. Nou, ja, misschien wel. Uh, in ieder geval zeer bedankt voor het sturen ja, van ja. deze mail. En, uh, en jij, uh, leuk dat je erover wilde praten, want uh, ja, klinkt wel mooi. Het is uh, bijzonder. Uh, Gepassioneerd. Leuk. Ja. Hm. Nou, dankjewel, Heel veel succes. Ik, ik hoop dat het nog een keer een enorme rage wordt. En dat ja, wie weet, wie weet, wie weet, ja. Dat, dat dan de terenminspelers in Nederland opeens overal doorbreken. En dan, en dan kan ik zeggen, Wilco, die heb ik nog eens aan de telefoon die gehad. Die heb je nog eens aan ja, ja, ja, ja. Ja, dat is waar. Een goede reis, nou. hè, die twee minuten naar huis. Uh, dankjewel. Bijke avond. Bedankt voor het bellen. Doei. Even kijken, nog één mailtje. Hallo Klaas. De mooiste uitvinding is de penicilline. De penicilline... ...derivaten afgeleiden van penicilline... ...en later de synthetische antibiotica. Zonder deze middelen zouden de meeste mensen niet oud worden. Fijne uitzending, goed, van Gerhard. En volgens mij kwam er nog een mailtje binnen. Uh, oh, voor de mensen die er nog meer over willen weten... ...Edgar Faresse op Google, de inspirator van Frank Zappa. Die Ferrezen die, uh, die componeerde voor uh, de Teremin. Ik weet als uh, Zappa-fan Zappa, uh, uh, uh, niet of, of hij zelf de Teremin gebruikte... maar wel zijn, zijn voorbeeld dus. En dit was een mailtje van Wim Gravendeel. Nou, bedankt voor al die informatie over de Teremin. Dus even kijken waar we het nu over gaan hebben. Uh, ik heb aan de telefoon niemand of wel? Oh, wel. Ik zie even geen naam staan. Ed. Oh, sorry. Jij ja, kijkt eroverheen. Ed, goeienacht. Ja, goeie nabond. Jij bent Kwaas? Ja, dat klopt, ja. Dat heb ik goed, hè? Je spreekt met Ed Veldwies uit delft -Zijl. Weet je waar dat ligt? Ja, tuurlijk weet ik waar delft ligt. Oh, daar ben, je, nou, daar ben je een van de gelukkigen. De meesten denken dat delft ergens op het Noordpool ligt of zo, maar... Uh, ja, uh, dat, wel in die uh, richting, maar niet zo ver, toch? Ja, delft dat het, het einde van de wereld is. Maar uh, hier begint de wereld, en uh, dat weten de meeste Nederlanders niet... Ik geef een klein voorbeeld, dat heeft niks met dit programma te maken, maar ik wil het toch even zeggen. Ja. Want 25% van alle, alle chemicaliën die wij in Nederland gebruiken, die, die, die wordt hier geproduceerd in Delft-Cel. En we hebben hier een gigantische eemshaven in ontwikkeling die uh, straks uh, echt het stokcontact wordt van Europa. Maar kijk uh, we, je bij de, de VVV van Delft-Cel, hè? Uh? Wat zeg je? Ben je bij de VVV van Delft zelf Bij de gemeente? Nee, nee, nee. nee. Wat ik doe in Delftijl is heel iets anders. Mijn taak in Delftijl is heel iets anders. Ik probeer de... de, de nou, de, dat, dat pakt helemaal verder niks uit. Nee, wil ik nu, nu wil ik het weten ook. Weet weten ook? Ja. Oh, nou, ik, ik, ben, ik ben echt een idioot aan de rand van de samenleving, helemaal, dat klopt ook letterlijk, want ik woon in Delfzijl. Uh, wat ik doe in, in al mijn eenzaamheid is, is, is zoeken naar de waarheid en daarin probeer ik alles wat ik begrepen heb uit de esoterie zo toegankelijk mogelijk te maken voor uh, zo, een zo breed mogelijk... Publiek, Maar in het kader van jouw programma ja. ga, ik, ga ik even iets heel bazaals vertellen. Ja. Uh, uh, ik, ik heb het namelijk over, over de invloed van de televisie ook op de kwaliteit van, van het bestaan. Uh, mag ik jou een vraag stellen, uh, Klaas? Ja. Uh, hoeveel uur per dag kijk jij bijvoorbeeld televisie? Heel weinig. He oh, ja, je hebt het waarschijnlijk te druk. Maar hoeveel uur per dag denk jij dat de gemiddelde Nederlander, zo die bestaat, uh, naar de televisie kijkt? Ja, is dat iets dan 3,5 uur of zo? 3,5 en een half uur? Ja, niet. Kun je goed rekenen, Klaas? Ik kan wel vrij goed, dat durf ik wel te zeggen. Ja, ik wil niet opschrijven, maar ik kan behoorlijk goed rekenen. Kom op met de ja. vraag. Met een... als, je het nou, als, je, als je het nou hebt over 3 uur per dag... Ja. Ja. Hoeveel uur per week is dat? Uh, dat is dan 21 uur. Maar ik zei 3,5, en een half, hè? dan wordt het uh, 24,5 uur. Ja, precies. En je, kan ik goed rekenen of niet? Ja, je kunt goed rekenen. Je Jij wel. hebt waarschijnlijk een HBS-diploma, net als ik. Hè? HBS zegt, zo oud ben ik niet. Oh, zo. god, god, god, god. Ik ben al een lul natuurlijk. Wat heb jij dan gedaan? VWO. Ja, VWO, oké. Okay. ATNEEM of Gymnasium. Hap... Ja, dan ja. heb jij Ateneem of Gymnasium. Dat geeft niks. Dan heb je het over dus. Uh, de, je hebt het over een halve werkweek per. Dan zit je gewoon de televisie te kijken. Ja, maar ik weet niet of het zo is. Is het drieënhalf uur? Weet je dat? Nou, nee. Ik heb zelf geen televisie meer sinds 1993. Ja. Die, die heb ik eruit geschapt, omdat ik het gewoon zonde vind van mijn tijd. Ja. Ja, maar, maar ik, ik heb het algemeen nu en uh, ik ben blij dat ik even in de eten zit. Want er zijn misschien, uh, weet ik het, 80.000 mensen die luisteren momenteel naar jou. Voor een fantastisch programma. Dat heb je helemaal niet zo slecht gegokt. Ja. Op nou, dit moment is dat ongeveer, ja, ongeveer zoiets. Ja, ja, ja, ja oké. Okay. Maar dan zit je ongeveer dan zit je een halve werkweek ja, per week. Ja. ja, dat is ongeveer, uh, ja, je zit de helft van het jaar... En eigenlijk de helft van je werkzame leven zit jij stom naar die televisie te kijken. Maar niet de helft van het jaar, want een werkweek is natuurlijk niet de hele week. Nee, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. de mensen werken, ja iedereen werkt natuurlijk, acht uur per dag of zo, of zeven en een half uur per dag. Ja. Maar de meeste mensen zitten met een backhaul, ook met een poten op de tafel. Die zitten van alles te consumeren zonder dat ze enige samenhang ontdekken ja. Ja, en daarmee gaan ze slapen. En uh, nou, wat doe je op een gegeven moment met al die informatie? Hoe krijg je nou enig begrip van de wereld. als je op zo'n onzinnige manier. je tijd verbrengt? Mijn, mijn boodschap. Maar, eigenlijk... maar, maar, maar de vraag was: welke technologische ontwikkeling heeft jouw leven. Uh, veranderd? Ingrijpend veranderd? Nou, dat, dit, dit, nou, dat, dat geef ik dus. Uh, vanuit, een, uh, vanuit, vanuit een bijzondere optiek. geef ik daar een antwoord op. Nou, eigenlijk geef je hier dat, geen is, antwoord dat op. Is maar... Gewoon die, heel, die hele stomme televisie. die doodgewe, de, doodgewonde de mensen afleidt. Van, ...van een heel proces van, van bewustwording wat eigenlijk nodig is in deze wereld waarin we eigenlijk allemaal met elkaar één zijn. Ja? De mensen worden achtergelaten door een stroom van informatie die alleen maar toeneemt. Ja? En ze gaan naar bed met, met, met, met een heel, hele hoop uh, gedonder van, van alle mogelijke brokjes van informatie die ze volkomen uh, chaotisch uh, achterlaat. Daarmee gaan de mensen slapen en dan gaan ze meer, ze staan ermee op en ze gaan naar hun werk en ze denken: ja, wat moeten we eigenlijk met deze wereld? Eigenlijk wil ik zeggen: van, hou nou eens op met dat televisie kijken, uh, uh, donder dat ding het raam uit, ja, of zet hem in ieder geval bij het kloppen en uh, begin nou eens met, met, met, met uh, gewoon uh, boeken te lezen. Uh, wat je dan ook wel leuk vindt. Romans of geesteswetenschappelijke literatuur, dat maakt dan helemaal niet uit. Maar, maar zo, wacht even, want sorry, ik, ga gaat toch, gaat, ik wil hè? toch nu even naar de vraag. welke technologische ontwikkeling jouw leven. Uh, beïnvloed heeft. Dat is dus, nou niet de tv, want die heb je er al uh, 17 jaar geleden uitgegooid of 18 jaar geleden. Ja, uh, en ik laat ook geen enkele andere telefoon, uh, technologische ontwikkeling toe. Ik heb geen computer. Ik werk nog steeds op een ouderwets uh, schrijfmachine en ik werk voornamelijk schrijfmatig. Ja, er komt straks misschien wel een computertje, maar absoluut geen internet. Uh, een computertje misschien omdat het gemakkelijker is om te schrijven op, op, op, op, op, op zo'n ding, weet je wel. Ja. En dat je gemakkelijk je, je teksten een beetje kunt aanpassen. Maar uh, die technologische ontwikkelingen, ik vind ze, ze doodgewoon gevaarlijk. Ja, jij bent een en... beetje blijven hangen in de uh, uitvinding van de boekdrukkunst. Nou, ik vind dat al die technologische ontwikkelingen de mensen gewoon uh, neersleuren in een soort ondernatuur waarin ze helemaal het bewustzijn kwijtraken van hun verbinding met de geestelijke wereld. Heb jij al lang een telefoon? Wat zeg je? Een telefoon? Ik heb een hele oude uh, mobiele telefoon en dat ding dat laat ik bijna nooit op. De mensen bellen mij. Ik gebruik hem eigenlijk nooit. Ik gebruik misschien maar, twee. Maar ook teams. als je gebeld wordt, krijg je, moet je uh, stroom gebruiken. Ja, ik moet ze ook gebruiken. Ja, natuurlijk, oké. Okay. Ik, ik ga dus wel een beetje mee. Ja. Ja. Dat, is, dat is een hele alwetse telefoon die ik trouwens graag wil hebben. Die, uh, ja. die, zijn, die, die zijn niet bidden. Zo'n winkelding weet je wel. Als ja, die zijn even... mooi, hè? Zullen we, even ja, een, die... zullen we even een oproepje doen? Ja, dat kunnen we misschien wel ik doen. Ik ben een hele genereuze buiten. Dus we doen even een oproepje voor een uh, telefoon. Ja, voor Ed Veldwies in Delftijl. Ja. Maar jij kan niet mailen uh, wat jouw adres is. Dus dan krijgen we hem nooit bij jou. Dat is dan wel een praktisch probleem nee het nee hebben over de oh nee nee, nee, nee, nee, Dat doen we dan, oh, dat doen we dan straks, uh, straks even oh. met de regie. Ja, nee, dat, dat maakt niet uit. Maar wat ik dood gewoon zeggen wil is: van jongens, zit je tijd niet te verprutsen, ja? Met, met het wezenloos consumeren van allemaal ons via de televisie. Maar gebruik die 3,5 uur per week. Hè, dat zijn dus een paar dagen per week eigenlijk, ja? Gebruik die uh, constructief. Want uh, je bent straks aan het einde van je leven. En uh, ja. Uh, wat is dan op een gegeven moment de, de, de resultaten van, van, van, van je hele bestaan? Ja. Ik, zie het leven, ik zie het leven eigenlijk als een bedrijf, Klaas. Uh, je stapt straks er dood in en je komt op een gegeven moment ook weer terug. Maar godverdorie, uh, het, waar je straks mee begint, dat hangt wel af van, van wat je achtergelaten hebt. Weet je, weet je dat zeker dat we weer terugkomen? Ja, dat weet ik absoluut zeker. Hoe weet je dat dan? Ja, hoe weet je dat op een gegeven moment absoluut zeker? Uh, nou, Omdat ik heel veel. Ik zit al veertig jaar zit ik, zit ik, zit ik te studeren in alle mogelijke geesteswetenschappelijke boeken. Ja, maar zei, er zijn ook mensen die. Die zeggen, ja? Die al heel lang studeren en die tot een hele andere conclusie komen. Ja, dat kan ook zo zijn. Ook, ja, je, hebt, je hebt materialisten en je hebt mensen die meer spiritueel geïnteresseerd zijn. Dat is nog een keer zo in de mensheid. Maar uh, het gaat er wel om, van wat is nou de kwaliteit van je bestaan... ongeacht of je nou gelooft in een leven na de dood, ja of nee. Ja. Uh, het gaat erom van uh, hoe, met, met, met, met welke inhoud stap je straks uit het leven. En ik vind het gewoon een beetje zonde van de tijd. Als mensen uh, drieënhalf uur per week dood gewoon met een bek half open, zo zeg ik het, heel ordinair en plat en een poot op tafel. Voor de tv. Allemaal ons onzin zitten te consumeren, ja... Terwijl, die, terwijl diezelfde tijd veelzinniger ingevuld kan worden met alle mogelijke mooie literatuur die er aanwezig is op deze ja. <laughs> nog even moment. Nog één vraag die je totaal niet ter zake doet in dit uh, verband. Als wat wil je graag terugkomen in een volgend leven? Nou, in ieder geval als vrouw. Oh ja? Ja. Want? Nou, ik ben nu een man en een homo. Maar dat geeft niet. <lacht> dat geeft helemaal niks. Ik wil graag, ik wil homo's graag, zijn ook ik, gewoon ik, ja, Nou, Nou, ja, dat ik homo ben heeft, heeft echt volgens mij te maken met het feit dat ik in de vorige leven ook man geweest ben. En uh, ja, dat is dan een beetje lastig. Maar ik wil graag een maar, keer Wacht even, niet. wacht even. Zeg je nu eigenlijk dat alle homo's in de vorige leven ook man geweest zijn? Nou, uh, ja, in de esoterie geldt eigenlijk dat je, dat je maximaal zevenmaal in dezelfde uh, seksen geboren kunt worden. Ja. Ja, lach niet hoor. Maar ik, euh, heb, ik heb er wel nou wel een beetje, beetje, beetje genoeg van, van, van dat man. Maar hier komt mijn, uh, mijn, mijn rekentalent weer van pas. Dat betekent dus dat je in totaal veertien levens kunt hebben, omdat je alleen maar een man of vrouw kunt zijn. Nee, nee, nee. nee. Oh. Jonge man, jonge man, je vergist je helemaal. Je hebt niet veertien levens. Ik zou je iets anders vertellen. En uh, ik hoop dat de een en ander hier in Nederland een beetje meeluistert. Weet jij wel dat wij altijd bestaan hebben en dat we altijd zullen bestaan? Wie, wie, over wie heb je het dan? Ik heb het over jou en ik heb het over mij. Ik heb het over alle mensen. We hebben altijd bestaan en uh, we leven nu. Je gaat op een gegeven moment dood. Je komt weer terug. Maar de hele wereld maakt een ontwikkeling mee. Alle mensen maken een ontwikkeling mee. Dat, dat, dat, die, die levens... Jij, jij, jij denkt in termen van één leven. Nou, dat is wel zo jammer. Want ik bedoel... Uh, ja, dan kun je je ei eigenlijk niet kwijt. Hè? Nee, maar jij zei net... Je, je kunt maar zeven keer hetzelfde zijn. Dus zeven keer een man... Nou, ja, dat... precies. Je kunt er zeven keer in, de, in dezelfde seks eigenlijk uh, terechtkomen. Ja, dus dan kan je maar veertien keer leven. Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, natuurlijk niet. Nou... Nou, logisch, of, uh, dat, dat geeft verder niks. Nee, dat, nee, dat, is, nou, dat, is waar. dat is even een klein misverstand, doe het verder doe het verder niks de zaken. Het, het, het punt, gewoon wat ik even zeggen wil, in, in het kader van dit programma. En ik ben een heel wets en ik kom even heel basaal op die ouderwetse tv terug. Ik zeg: jongens, we slingen je tijd niet aan die televisie. Want je kunt het veel beter gebruiken, je kunt je innerlijk leven veel rijker maken, ongeacht wat je gelooft. Ja. Ja. Als je dus die tijd die je anders besteedt aan allemaal programma's... die over het algemeen dikke onzin zijn. Ja, ja. Nee, dat hebben we nu gezegd. Ik krijg een subtiele hint dat ik naar een volgende klant moet gaan. Ik begrijp niet waarom, want ik vind het hartstikke interessant. Maar uh, bedankt voor het bellen. Ik dank jou dat ik en... even in de uitzending mag zijn. Ja, en uh, nou, veel plezier met, met alles. goeiemorgen En als er zich een bakkelite telefoon aandient... Dan, uh... Weten we je te vinden in Delft uh, prettig oh ja, ik kijk ja. nog Prettige dag, dag. Ik kijk nog even naar de mail. En dat, dat gaat hier namelijk. Uh, dat is een reactie hierop, dus die moet ik meteen maar even doen. Laat mij maar voor de tv zitten en computer. Lekker verstand op nul. Maar mijn nieuwe koffiemachine, die ook de bonen maalt, keeps me, o, keeps, keeps me going. Koffie is ooit een toevallige ontdekking van een Ethiopische herder. die zijn schopen act schopen schapen actief zag worden van de koffiebessen. Maar technologisch gezien is het niet opzienbarend, maar wel handig. Dit was een mailtje van Leo Visser. Volgens mij gaan wij nog één plaatje draaien van uh, Boudewijn de Groot. Uh, twee weken geleden ben ik daar nog geweest toevallig... bij een optreden van Boudewijn en zijn zoon Marcel. Deze tekst is geschreven door een andere Marcel, namelijk Marcel Verrek... en is geschreven over het overlijden van uh, de man... die eigenlijk bijna alle uh, Boudewijn de Groot liedjes heeft geschreven... en dat is Lennart Neig. Dit nummer heet Hoe moet ik het de stad vertellen? Dat jij niet meer komen zou. Dat je nooit meer langs de bodem, dat je nooit meer in de kroeg. Dat jij nooit meer aangeschoten, dat je nooit meer s'ochtends ploeg. Dat jij nooit meer met een glimlach, dat je nooit meer op het plein. Dat jij nooit meer op een dinsdag, dat je nooit meer hier zal zijn. Later. Ze is mooi onvoorwaardelijk trouw. Ze koestert mij in al haar straten. En zie ik haar, dan zie ik jou. Oudwijn de Groot was dit uh, met het nummer. Hoe moet ik het de stad vertellen? Casaluna zit er bijna op. Wij gaan plaatsmaken uh, voor nachtvluchten. Vlucht in het verleden. Nora Romanesco die zit hier alweer vrolijk aan de andere kant van het glas. Ik moet nog wel even het antwoordapparaat inspreken... hoor Mieke van der Wij die maandag gaat praten met twee Clashmore-muzikanten... Uh, de nacht van maandag op Dinsdag, uh, dan wordt in Kaasloon het, het uh, Pesachfeest gevierd. Het Joodse Pesachfeest. En dan zitten er twee uh, klesmermuzikanten, die zitten hier twee uur lang. Job Gaijes uh, en uh, uh, Alec Kopijt. En die, dat zijn dus allebei klesmermuzikanten. Uh, Job Gaijes is de voorman van de Amsterdam Klesmerband. En uh, uh, Kopijt die komt uit Odessa en is accordeonist, drummer en zanger. En dan ga ik nu even wat inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey, Mieke, jouw gasten Job en Alek, die zijn allebei in een ander land geboren. Spreken ook een andere taal. Maar ik kan me voorstellen dat ze elkaar in de muziek heel erg begrijpen. De klesmemuziek. Is dat ook zo? En jij. En ik. En ik. En CRV. Sorry, tot later.